In onze serie Eindtijd en We hebben we het vorige keer gehad over het beeld van Daniel en de wereldmachten die zich hebben gemanifesteerd door de eeuwen heen. Wat we nog niet hebben behandeld is Openbaring 12. Jan, welkom in deze nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie. Um, openbaring 12, de vrouw en de draak. Daar zouden we het vandaag over hebben, hebben we afgesproken, althans daar zouden we mee beginnen. Aan jou het woord. Ja. Buiten gewoon interessant, die vrouw, we lezen in de openbaring 12, en er werd een groot teken in de hemel gezien. Je ja. moet even goed vasthouden, dat is een teken in de hemel. Ja. Dus het is in de hemel. Ja. En die vrouw, daar is natuurlijk discussie over. Ja, Wat stelt die vrouw voor? Wie is dat? Wie is die vrouw? Ja. En het algemeen, die heeft 12 sterren op haar hoofd. Ja. En de katholieke kerk denkt, dat is Maria. Ja, uh, nou, even onderbreken, want nu valt mij op, die twaalf sterren, die zie ik ook in de vlag van Europa. Dat is dan ook de Maria-vlag. Ja, ja. Die is dus van, vanwege de katholieke kerk, uh, katholieke leiders, is die min of meer Europa opgedrongen. Maar heeft die twaalf sterren, hebben die te maken met wat hier in, in, in uh, openbaar uh, 12 staat? Ik denk zelf, en vele uitleggers met mij, ja. dat deze vrouw, een hemels symbool is van Israël. En die twaalf sterren. die duiden ook op de twaalf stammen. Okay. Zoals Jozef ja. dat ook gezien heeft, natuurlijk. Mm -hmm. he, in zijn droom ja, in Genesis. Mm -hmm. En wat gebeurt daar? Ook in de hemel. De draak stond voor die vrouw. Ja. En die draak. Die stelt Satan voor. Ja. Dus altijd heeft die draak. Israël belaagd, vanaf Farao. In Egypte, vanaf Haman de Jodenhater in het Persische Rijk, vanaf Hitler en nu de Arabische, de moslimlanden, altijd is het de draak er zijn die erachter zit om te proberen het volk Israël te vernietigen. Ja. Wat gebeurt er, waarom doet hij dat? Omdat die vrouw een kind gaat baren. En die kind, dat kind is duidelijk ook de messias. Ja. De messias komt niet voort uit de katholieke kerk. Messias komt voort uit Israël. Ja. Uit Sion zal de Hij verlosser verloid. voortkomen, ja, de verlosser. zegt Paulus ja. heel erg duidelijk. Wat gebeurt er dan? Het kind dat wordt geboren, die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dus de Jezus, de Messias, die zal koning worden over de hele aarde... en zal in het begin natuurlijk ook even flink moeten reageren en regeren... om die heidenen goed onder de duim te krijgen... En die in de band van Gods Torah te brengen, in de band van Gods Wetten te brengen. Want de Heiden, als de Heer Jezus gaat regeren, dan zijn er nog steeds heel veel Heidenen. Dan die... zijn er nog steeds overal over de hele wereld zijn er een heleboel volken. Ja. Er zijn natuurlijk een heleboel rampen, hebben er pas gevonden, ja. de eindtijdrampen. Ja. Maar dan wordt de hele zaak hier op aarde opnieuw opgezet. En dan krijgen we het Messiaanse Vrederijk. Nou, daar komen we straks op terug, want we hebben een prachtig schema uh, van jou hier uh, op het scherm staan. En ik denk dat we daar straks uh, nog wel eens eventjes uh, in de lijn op terugkomen. Prima. Maar um, wat heeft, heeft dit, dit, dit specifieke uh, gedeelte in de Bijbel uh, nog meer ons te zeggen? Goed, wat gebeurt er? Die draak die wordt op de aarde gegooid. Mm -hmm. en dat de, de engel Michael dat is Gods engel, die gaat oorlog voeren met die draak, met de duivel, met zijn engelen. En die draak wordt op aarde gegooid. En op de aarde wordt het natuurlijk een vreselijke puinhoop. Ja. En dat is de tijd van de antichrist, zoals we dat wel eens genoemd hebben. Ja. En dan zal Israël vervolgd worden. Mm -hmm. Die vrouw wordt vervolgd. En die vrouw die kan vluchten naar de woestijn, waar zij een plaats van God is bereid... ...opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zal worden. En die 1260 dagen, dat is een belangrijk getal. Want Wat? 1260 ja. dagen, dat is, uh, even kijken, de gedelden 360. Ja. Het Bijbelse jaar heeft 360 mm -hmm. dagen. En dan kom je precies uit op 3,5 jaar. Ja, die 3,5 jaar vinden we ook op jouw schema. Die dan? vinden we ook op het schema. Ja. En die 3,5 jaar is de helft van het, de tijd van het Rijk van de Antichrist... En Daniel die spreekt over zeven jaar. Ja. Ergens anders in de Bijbel wordt gesproken, ook weer over een periode van 42 maanden. En 42 maanden, 42 hele 12, een snelle rekenaar, die heeft ook in de gaten dat het 3,5 jaar, jaar is. Ja, ja precies, ja. ben werd dus ook een snelle rekenaar. Ja. Dat is 3,5 jaar. Nou, dus het is een hele belangrijke periode in de eindtijd. Zal die antichrist zeven jaar regeren en die is opgesplitst in twee keer 3,5 jaar. En in die periode, als de Joden ernstig vervolgd worden, zullen ze drieënhalf jaar beschermd worden ergens in een woestijn. Dus dan dat moeten ze weer de woestijn in. Dan moeten ze weer de woestijn in. Dat zijn, is het Joodse volk dus. Dat ja, is het, hier het Joodse volk. Op, ja. Die gaat opnieuw de woestijn in. Die gaat uh, voor de woestijn in. Want in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk staat: De draak werd toornig op de vrouw ja. en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Maar die vrouw die kan dan ontkomen, staat er in vers 16. En die wordt daar beschermd door God ergens in de woestijn, terwijl de oordelen over de wereld komen. Ja. Um, nou nou uh, zijn er allerlei uitleggingen over uh, openbaring enzovoort. Is, is dit nou de meest uh, gangbare uitleg? Of, of, uh... Ik, uh, dat, weet ik dat weet ik niet. Zelf? Denk ik ja. dat vanaf openbaring 6, mm -hmm. als de Heer Jezus de zegels van het boek van de boekrol opent, tot en met openbaring 19, als hij komt, als hij terugkomt op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Ja. Dat, oh, dat is wat <tog> alle mensen zullen zien. En ze ja. zullen ongelooflijk schrikken van. Om de glorie en de macht en de majesteit die er van hem Ja, uitgaat. Je vraagt je af hoe, hoe, hoe zullen alle mensen hem zien? Staan er dan camera's op de bergen? Of, uh, oh, uh, dat of... zal ook. <laughs> ik, ik, ik denk Als ik de datum zou weten, zou ik CNN onmiddellijk bellen. Nee, nee en... ik, ik zou mijn cameraploeg daar willen hebben staan natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik zou nu vast een, nou, een plekje willen reserveren. <laughs> daar is die serie ook voor, dat jij op tijd ja, daar ja. bent met de camera ja, bij de Maar uh, dat, dat bestaat allemaal nog. De, onze, onze, al, al onze middelen die we, waar we nu mee werken, dat is tegen die tijd allemaal nog intact. Uh, dat denk ik wel. Ja. Want er zal ook een scène zijn in Jeruzalem in die periode... waarin twee profeten van God, ja. men denkt Mozes en Elia... Ja. En die zullen met grote macht van God bekleed worden. Die zullen waarschuwingen zullen ze die geven aan de mensen. En die zullen wonderen en tekenen doen. En die profeten die worden dan... Uh, Zo'n beetje halverwege die jaarweek, die de laatste zeven jaar, worden die ja. vermoord door ja. de antichrist. Ja. En de mensen zullen er zo blij mee zijn. En ze zullen ze allemaal zien over de hele aarde. Ja. Dus je, zou, je, zou, je zou dus denken, van, uh, daar staat CNN uh, op de een of andere manier. Ja, daar staat CNN ja. op de een of andere ja. manier. Natuurlijk staat hij ja. daar. En de hele wereld zal zien en de openbaring leert, dat is openbaring 11, dat ze elkaar cadeaus in de wereld zullen sturen. Echt waar? Ja. Omdat die twee profeten... Omdat zullen... die twee profeten, hier openbaring 11 vers 10... En zij die op aarde wonen zijn blij en verheugd over hen. Dus over... Oh ja, en zullen, er kan de geschenken zenden omdat deze twee profeten, hen die op de aarde wonen, gepeinigd hadden. En wat, wat is die peiniging dan? Want ze kunnen toch, uh, het enige wat ze kunnen doen is, twee, twee mannen, wat kunnen die nou doen? Ze hebben macht van God gekregen. Ze hebben ja. ongelooflijke autoriteit Ja, maar ik bedoel, als ze dat in Jeruzalem doen enzovoorts, dan snap ik dat. Maar wij wonen hier in Nederland en je hebt Amerika, je hebt andere werelddelen. Wat kunnen, hier gaat het over mensen over de hele aarde die gepijnigd zijn. Hoe werkt het dan? Omdat die plagen, die zullen waarschijnlijk ook. Uh, aangekondigd worden okay. door, door die profeten. Ja. en Zoals Elia die had dat ook gedaan ja. in de tijd. Elia nee, ja, die zei, duidelijk. er komt een hongersnood over Israël. En er, was een hongersnood. en er was een hongersnood. Dus hij sprak en het gebeurde. Ja, ja. en zo spreken deze profeten met de autoriteit van de Almachtige. Ja. Dat zal gaan gebeuren. Dus dat spreken van die profeten uh, en de gevolgen daarvan, dat zal over de hele aarde gemerkt worden. En vandaar dat mensen zeggen, van nou blij, ja, daar zijn okay. we dus tenminste vanaf. Het gaat niet om die plagen, het gaat erom dat die profeten weer een laatste waarschuwing zijn van God tegen de mensen. Mensen bekeer je toch voor het te laat is. Want dat is altijd de bedoeling van ja, God, ik dat de mensen zich gaan bekeren. Precies, ik, ik wil, als je het goed vindt, even, omdat ik dat toch ook heel belangrijk vind, uh, daarbij even Johannes 3, uh, vers 16 en vervolgens... 17. Uh, dat moet je toch uit je hoofd. Uh, uh, dat ja, dat, dat weet ik wel. Maar ik wil even precies kijken waar ja, het tuurlijk. staat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dat, dat is de meest bekende tekst. Die zie je ook in allerlei stadions ja, uh, vaak staan. Hè, als er Olympische Spelen zijn. Of uh, wereldkampioenschap voetballen. Maar eeuwig leven hebben. En dan vind ik zo mooi die tekst die erachter staat. Ja, ja. 17. Want daar is waar jij op doelt. Want God heeft zijn zoon niet... In de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden ja, zou worden. Ja. En dan dus, gaan we in plaats van de wereld, ga ik mijn eigen naam invoeren. Precies. Ja. Als een liever God-Jan van Bennett had gehad. Ja. <laughs> Om niet om Jan van Barneveld, hij heeft zijn zoon gezonden, voor Jan van Barneveld. Ja. Omdat hij behouden zal worden Precies. en niet veroordeeld zal ja. worden. Dat is heel individueel, want ik ben een stukje van de wereld. En dat, dat, dat bedoel je ook als je zegt, van, nou, uh, als die plagen komen, is het niet Gods bedoeling om ons nog maar eens even te plagen met die plagen. Maar dat hij Gewoon zegt, een, van, laatste een waarschuwing geven van mensen, let toch op, dit is. Maar we weten ook dat, uh, dat, dat de mensheid daar niet op gaat letten. We, we lezen ook in, in, in de openbaring dat de mensen boos zullen worden en de en, en, en hand zullen opheffen naar God en zeggen van, uh, houd dit nou nooit op. En, uh... Ja, maar ze hebben toch een kans. Ja, nee, dat God is duidelijk. Heeft hen ja. toch een kans. Ja. Ja. En ja. ik denk zelfs, dat is misschien een beetje speculatief, maar stel je voor dat al die mensen gaan luisteren naar die twee profeten. Ja. En dat God dat oordeel ook opschuift. Ja, precies. Dus, dat God er hem je... ophoudt. Want God wil liever niet dat er mensen Jij, verloren gaan. Maar je, ga je dan zeggen dat dat het helemaal niet meer komt, het oordeel? Uh, uiteindelijk. Maar dan schuift het misschien duizend jaar op. Hij heeft het met Nineveh, die heeft het ook 120 jaar opgeschoven. Ja, precies. Eén dag is bij God. Eén dag bij God is als duizend jaar, dus ja. dat maakt allemaal niks uit. Ja, precies. Goed, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij die tijd hier, hier zien we dat. Hier begint dus de tijd van de antichristen. Want waar, ja. Misschien moeten we even terug naar de tijd waar we nu in leven. Okay. Wel, okay. Want dat is natuurlijk voor ons het meest interessante. Ja. Ja. Uh, ja, het joodse volk is dus 70 na Christus in ballingschap gegaan. Dat zien we hier. Ja. En dat is dus uh, 7, uh, 35 jaar na de hemelvaart van de heer Jezus. Die is nu hier in de hemel. Ja. En dan uh, is in het jaar 70, is die tempel verwoest, is Jeruzalem verwoest. Dat hebben we allemaal al behandeld. En de joden zijn... ...in ballingschap gegaan, zo'n 1800 jaar lang. En toen in het jaar 1900 zou hier eigenlijk moeten staan... Ja. ...is het Joodse volk teruggekomen, en dat noemden wij de Aliyah. Ja. En het land is hersteld. En dat noemen wij de tijd van het herstel van Israël. Dat zien we hier ook, vanaf het jaar 1900 tot ongeveer heden. Ja. Het is de tijd van het herstel. En we komen in een volgende aflevering terug op het geestelijke herstel van Israël. Dat klopt. Wat ik nu ga vertellen is... Dat het geestelijke herstel van Israël is ook nu al aan de gang. Dat is God nu al aan bezig. Ja, want je ziet heel veel Messiaans beleidende joden. Daar gaan we dan de volgende keer op. In Israël en de helft ja. van de hele wereld. Nou, dus daarom zitten we nu eigenlijk al in een overgangstijd van de tijd van het herstel van Israël... naar de tijd van de antichrist. De heer Jezus noemt okay, die tijd... want we hadden wel gezegd dat we denken dat die antichrist eigenlijk al onder ons is. Daar ben ik van overtuigd. Daar was jij van overtuigd, ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Nou, de Heer Jezus noemt die tijd de tijd van het begin der weeën. Ja. Okay, dat is een heel duidelijke zaak. Hij, hij, die is dat wat we in uh, Matthäus 24 lezen? Ja, ja. Die eindtijd gaat de Heer Jezus vergelijken met een vrouw in verwachting. Ja. En dan krijg je eerst de weeën. Mm -hmm. en langzamerhand gebeurt dat. De oorlogen nemen toe, de aardbevingen, de pest, allerlei besmettelijke ziekten, vreselijke ziekten. En die gaan steeds sneller. En daarna krijg je de ontsluitingsweeën. En daarna krijg je de persweeën. En dan krijg je. En die zitten in deze periode. Dat zijn die verschrikkelijke tijd. En daarna krijg je, als het kind geboren wordt, dat de messias komt. Ja, dat is helemaal aan het eind. Ja, en hier. <kijf> en dan in een deze dagen, of misschien met tien jaar, of misschien met vijf jaar. Ik noem geen tijden. Dan gaat de Antichrist. Een grote wereldleider die komt aan de macht. Ja. In die eerste drieënhalf jaar zal hij vrede geven. Ja. Hij zo knap, hij zal het allemaal, mm -hmm. al die wereldproblemen lost hij zo'n beetje op. Ja. En iedereen loopt achter hem aan. Dat lezen we ook in Openbaring 12 en 13. En Daniel die geeft er heel veel details over die Antichrist. Halverwege die zeven jaar hier, gaat hij naar Jeruzalem, naar de Tempel. En dan gaat hij in de tempel zitten om te laten zien dat hij een god is. Ja, daar hebben we het ook over gehad. Klopt. En dan, in deze tijd, in deze periode, zullen de christenen en de orthodoxe joden enorm vervolgd worden, verdrukt worden. In de tweede periode? Nee, in de eerste periode. Vanaf van de eerste drie... periode. Ja. Want vanaf de eerste periode zal die antichrist ook een wereldgodsdienst willen formeren. Ja. Waar ze nu al mee bezig zijn. Wereldreligie, uh, uh, Christ bij, christelijk, uh, christelijk, samen Waar we, met... Waar alle godsdiensten ja. in één uh, religieus boeddhisme. pakket ja. uh, worden samengevat. Daar ja. zijn, zijn ze nu al toe. We hebben een wereldparlement uh, van wereldgodsdiensten. Ja. Dat hebben we al. Ja. En dan, hier pas, halverwege ergens, begint de toren van God. Ja. Die, die eerste rampen die hier plaats zullen vinden, uit openbaring 6, de mm -hmm. zegelgerichten noemen ze dat... Ja, dat dan is, worden die zegels geopend. worden die zegels geopend. Ja. En dan zien we het eerste zegel, daar zien we een wit paard. En dat witte paard wordt algemeen gezien door de uitleggers. Dat witte paard wordt algemeen gezien als de antichrist. Ja. En die is wit, omdat hij ook het lam van God naapt. Ja, de engel des lichts. Engel des lichts, dus precies. is hij weer. Wit, ja. ja. En de tweede zegel, daar staat een rossig paard... En wat doet hij? Hij zal de vrede van de aarde wegnemen. In vers 4. Ja. Dat betekent dus dat er onder dat witte paard is de vrede. Ja, er zijn mensen die zeggen dat dan Gods geest al niet meer op de aarde is. Maar jij hebt daar een andere uitleg op. Natuurlijk, want in die periode komen nog altijd mensen tot bekering. Ja. En In die vreselijke maar door... eindtijdperiode zijn nog altijd mensen... En dat kan alleen maar door de geest van God. En de heilige, de heilige geest is de enige die kan overtuigen van zonde, ja. gerechtigheid en van oordeel, zegt de Bijbel. Ja, dat is juist. Ja. Dus de heilige geest is nog steeds. Hm? En is al die vrede weg te nemen en zullen elkander slachten en hem met een groot zwaard gegeven. Dan breken nog eens over de hele aarde enorm veel rampen, oordelen... Hongersnood. Hongers. Ja, dat we nu al. Nou, eerst, eerst oorlogen. Ja. En uh, opstanden. En allerlei andere dingen. Ja, en, dan goed, komt er en Heel di veel mensen zullen zeggen van ja, dat hebben we toch al die tijd, al door de hele ja, heen nou, is dat al het, het gaat zich vermenigvuldigen, dat ja, zie je ja, nu dat. ook al. Ja. Het gaat steeds sneller, net als de weeën van een, van een barende vrouw. Ze komen steeds sneller achter elkaar. Precies. En ja. als het dan uh, vijf, zes minuten achter elkaar komt, ja, dan wordt het tijd om de vroedvrouw te bellen. Ja. En dan zitten we in deze periode. Nou, maar zijn we daar, oké. Okay. Ja. Dan krijgen we het derde zegel. Komt een zwart paard. En de, die geeft hongersnood en die geeft allerlei andere epidemieën. Waar staat het zwarte paard voor? Het zwarte paard staat voor de honger en de, en de pestilentie. Juist. De zwarte dood uit de middeleeuwen. Precies. In ja. de middeleeuwen, zijn een kwart van de Europa is toen uh, doodgegaan. Ja, nee, zeker. Maar goed, uh, je zou kunnen zeggen, van, nou, dat ligt al achter ons. Ja, maar goed, dat, uh, dat gaat nog gebeuren. Dat gaat nog weer gebeuren. En het valle paard, dat is het doden en het dodenrijk... En dan krijgen we, dat lezen we in vers 8, het einde, honger, de zwarte dood weer, Aha, het, ja. dat is de, de pest, de pest. Ja, en door de wilde dieren van de aarde. Want het is zo chaos op aarde dat die wilde dieren weer vrij spel gaan krijgen. Ja. So, voordat de lam met de wolf uh, wordt, nou. het, wordt het eerst alleen maar erger. En voordat de heer Jezus regeert, ja. zal de, de antichrist komen. Ja. En voor het lam en het wolf te samen en de koe en de berin samen zijn, ja. dan zal, uh, zullen die wilde dieren ook nog eens een keertje wild keer gaan. Ja, precies. En ja. in het vijfde zegel, daar zitten de zielen onder het altaar. Okay. Daar zitten de martelaren en die zeggen, tot hoelang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En al deze zegels spelen af in welk... Uh, tijdvak, al deze zegels spelen voor mij, in, naar mijn gevoel af in dit tijdvak. In de, okay. de eerste periode en een stukje van de tweede periode van de 3,5 jaar. En dan lezen we iets verderop over bezuinen. Dan lezen we verderop. Wat, we wat weer... hebben de bezuinen dan voor betekenis? Okay. We, we weten dus over, nu over de zegels. Dat zijn al die Met rampen de... die komen. Maar dan gaan we verder in, in openbaring en dan komen er opeens bezuinen. Die... In het zesde zegel, ja. daar komt een ongelofelijke aardbeving. Over de hele aarde. Nou, mijn gevoel, maar dat is Jan van Manneveld die dat zegt, en, en niet de expliciete Bijbel. Nee. Nadert een komete-aarde, zoals in vorige eeuwen alles gebeurd is. Mm -hmm. Bij de, dus, tijdens de zonvloed is dat gebeurd en nog andere rampen is dat gebeurd. En daar je natuurlijk allerlei zwaartekrachten. Uh, uh, ja. krachten krijg je dan. En dan krijg je een enorme aardbeving. Een vreselijk grote aardbeving. En dan zeggen de mensen, die zeggen dan tegen de bergen valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toren van het Lam, Want de grote dag van hun toren is gekomen. Dan krijg je de toren van God pas. Oké. Okay, je dus... zegelgerichten zijn nog niet de toren van God. Nee. Dat zijn, noemen ze in het Engels, man-made disasters. Door de mens veroorzaakte rampen zijn dat. Ja, door... En, en dan komen die bazuingerichten. Ja. En dat, die komen allemaal doordat die... En zit dus in het tweede deel, het tweede deel. van de 3,5 jaar. Want, want dan wordt God eigenlijk pas goed boos. Ja. Waarom wordt God boos? Omdat, omdat die antichrist in die tempel gaat zitten. Juist. Ja. En omdat die antichrist gaat zeggen, ik ben God. Ja. En ik zou het eerbiedig zeggen, ik het hoor, maar dat laat God niet op zich zitten. Ja. Dat laat God niet nee, op zich zijn. zitten. Ja. En in die periode krijg je die berg van zuur die op de aarde geworpen wordt. En je krijgt een berg van zuur die in de zee geworpen wordt. En je krijgt die verschrikkelijke beesten en al die erge dingen. Ja, Jan, ik wil even terug naar uh, die tekst die ik toen straks al probeerde aan te halen. Want wat me nou verbaast, we hebben het gehad over Johannes 3, vers uh, 17. Ja. Dat het nooit Gods bedoeling is geweest. Uh, dat uh, hij de wereld zou veroordelen. dat hij met plagen zou komen om ja, ja, ja. ons te plagen enzovoorts. Maar dat het veel eerder zijn bedoeling was. hij heeft zijn zoon gezonden, de heer Jezus. Niet om te veroordelen, om niet te om te oordelen, maar om te redden. Is, en dan verbaast het me zo dat als we al die scenario's schetsen wat daar gebeurt met die zegels. Die en vreselijke dingen. Die bazuinen, die vreselijke dingen. En je, we hebben het over waarschuwingen. Mm -hmm. hè, dat het een waarschuwing van God is. Dan verbaast me dat ik in openbaring 9 lees. In openbaring 9 vers 20. En wie van de mensen overgebleven waren die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken van hun handen. Om de boze geesten niet meer te aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En zij bekeren zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererijen, nog van hun dieverijen. Ja, en je ziet ook hier dat de bedoeling is van God bekering. Ja, en je ziet ook hoe belangrijk in die boosheid van de mensen het occultisme is. Ja, Boze precies. geesten leren we hier, toverijen zien we hier. En... Dus dat is gemeen goed dan. En dat is dan gemeen goed over de hele aarde. Ja. ...die godsdienst van de antichrist zal vol occultisme zijn. Ja, dus de New Age zal verder toenemen, de, de toverijen. Nou ja, goed, we zien in deze tijd al, uh, sinds, al sinds, zeg maar, Die denk, tendentie zien we wel. Ik denk sinds de, de wijziging van het millennium 2000... ...dat je ook ziet dat het occultisme steeds makkelijker... en sneller gaat, ja. De hele Harry Potter toestanden met kleine kinderen al die ja, ja, ja, uh, er, er mee opgroeien... ...alsof het de normaalste de zaak van de heet dat, ja. ja. ja alsof dat de normaalste zaak is. Maar wat er ook gaat gebeuren, wat we ook nu al zien... Wie krijgen de schuld van al die rampen? Dat zijn de Joden. Opnieuw krijgen de Joden, Joden de schuld. Krijgen, op, Nu krijgen ze ook al de schuld van ja. de nadigheid in het Midden-Oosten. Ja, nu praten ze in Brussel er al over dat Israël verdwijnen moet. Oh ja? Ja, dat, uh, in de wandelgangen zeggen ja, ja. de Joden dat ze zo lastig daar in het Midden-Oosten. Ja. En aan het eind zullen... Alle volken zo boos zijn op de joden. Ja. En God durven ze niks te doen natuurlijk. God is de almachtige. Ja, dat dus... is natuurlijk vreemd. Hè? Want, want heel veel mensen ontkennen God natuurlijk. Ja. Maar hij krijgt wel de schuld. Ja, natuurlijk. Dat is heel raar. En dan gaan ze in het afreageren op het knechtje van God op ja. Israël. Dat is die klasse van En dan aan het einde van dat... we het Aan het einde van die zeven jaar dan zullen alle volken ten strijde trekken, oorlog voeren tegen Jeruzalem. En dat hebben we in Zachariah 14 in de vorige aflevering gelezen. En in Zachariah 12 hebben we dat gelezen. Ja. En ze zullen oorlog voeren. En dat zal tegen... En dan zal God de Vader tegen Jezus, tegen de Zoon zeggen. Ga nou maar. Nu ze aan mijn volk komen. En Israël is mijn oogappel, zegt de profeet Zachariah. Mm -hmm. ja. Dan mag je optreden. Nu is de maat van de boosheid van de mensen vol. Ja. En God heeft eeuwenlang geduld gehad. En hij heeft ze eeuwenlang gewaarschuwd. En nog veel meer gewaarschuwd in deze periode van de antichrist. En dan grijpt de heer Jezus zelf in. En dat lezen we dan in openbaring 19. Ja. Dan lezen we het heel duidelijk. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. Openbaring 19 vers, vers, 11. vers 11. Een wit paard en hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij voert veldvonders. Hey, maar nou zien we weer het witte paard. Is dat niet een beetje verwarrend? We straks zagen straks ook een wit paard en ja, dan zei je van dat is, de, dat is de antichrist. Ja, maar dat is ook duidelijk, want de antichrist die aapt God toch altijd na? Oké. Okay. Die aapt God na met een antichrist. Dit is zie. dus duidelijk een ander wit paard? Ja, dit witte paard komt uit de hemel. Oké. Okay. Het andere nee, witte paard waar dat vandaan komt, weet ik niet. Ja. Dat zal hij zelf en <laughs> ergens verzinnen, die ja, antichrist. Ja, ja, precies. Ik ben... Uh, en daarna, dan zal de Jezus die boze machten verslaan en daarna... Wordt de tempel gereinigd en op dat moment zullen ze ook, in deze periode hier ergens, zullen ze ook het teken van de Zoon des Mensen zien, zegt de Heer Jezus. Ja. En wat is het teken van de Zoon des Mensen? Een interessante vraag. Wat is het teken van de Zoon des Mensen? Wie van de apostelen twijfelde aan de Heer Jezus toen na de opstanding? Ja, de ongelovige? Thomas. Ongelovige Thomas. Ja. Waaraan herkende Thomas Jezus? Aan, aan zijn handen, dat is dus het ook. Uh, Waar naar, zal Israël de heer Jezus uh, aan herkennen? Daaraan. Aan nou, zijn handen. Ja. En dan zullen ze over hem wenen, staat er. Ze zullen over hem huilen. Ze ja. zullen over hem rouw bedrijven. Um, hoe lang we hebben we het niet eerder gezien? Ja, uh, hoe lang bedrijven Joden rouw over hun doden? Hoe lang bedreven ze rouw over Mozes? Dertig dagen. 30 dagen. En over Aaron ook. En daarom zien we, dat is heel interessant, alleen voor kenners die hier uh, kijken naar het programma... ...maar er staat ook in Daniel dat er 1290 dagen zijn in plaats van 1260 60, dagen. Ja. Dus hoeveel dagen zitten er ertussen? 30. 30 dagen. En dat zijn die dagen van rouw over ah, hun enige geboren zoon, over de zoon van God... ...over hun zoon, Messias, de, de koning van Israël. En dan staat er ook nog eens een keertje 1335 dagen... Er zitten dan nog 45 dagen tussen. Ja. En waar zijn die voor nodig? Die zijn er nodig om die tempel die hier door de antichrist vervuild is... Schoon te maken, om, die te schoon, ...om die te reinigen. Ja. En dan begint pas het duizendjarig vrederijk. En dan zullen, zal er zoveel vrede zijn... ...dat zelfs het ongedierte hun boze karakter verliezen... ...en de wolf en het lam samen zullen verkeren... Ja. ...en de koe en de berin, enzovoort, enzovoort. En dat is eigenlijk iets waar we met z'n allen... Nu al naar verlangen, toch? Ja. ja, ja. En er, nou, zal, er zal nog één ding ja. gebeuren in die tussentijd, hij zal alle tranen van uw ogen afwissen. Op dat moment al? Ja, dat zal dan ook gebeuren. Ja. Ja, nou. Geweldig, hè? Ja. Hij, hij blijft de troosten, hè? De, de Heilige Geest blijft de troosten. Ja. en dan zullen we eindelijk eens tijd hebben ik tenminste om vrij uit de poosje te huilen. Nou zeg, maar uh, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering. Uh, je ontkomt niet helemaal om uh, iets te zeggen over de opname van de gemeente. Ja. Want er zijn natuurlijk allerlei scenario's over. De een zegt uh, dat gebeurt uh, in dit gedeelte al. De ander zegt nee, dat is hier. Uh, ja. Wat is jouw visie daarover? Dat zeg ik niet. Er dat zijn. Er zijn... <laughs> ja, maar allerlei mensen proberen ook berekeningen te maken enzovoorts. Ja. Maar... Absoluut niet doen. Want de tijden zijn toch in Gods hand. We kunnen wel weten dat de tijd tamelijk nabij is. Ja. Dat we in de tijd van het herstel van Israël leven, dat we in de overgangstijd naar de eindtijd leven. Ja. Ik durf zelfs te zeggen dat elk moment kan de antichrist aan de macht komen. Kijk, hij kan ook hier in deze periode, vlak voor die zeven jaar al, koning worden, macht worden, macht krijgen... Maar dus, die zeven jaar begint... Dus als er een uh, president van Europa komt, moeten we gaan uitkijken. Dan moet je gaan uitkijken, ja. Ja, ja. ja. En dat staat gauw te komen. Ik ga geen namen noemen, sommigen doen dat wel. Nou, sommigen denken dat de gemeente vlak voor die zeven jaar wordt opgenomen. Ja. Uh, um, anderen zeggen nee, het zal halverwege die zeven jaar gebeuren... als de antichrist echt met zijn woede begint. Ja. Wat zegt Jan van Banneveld? Uh, anderen zeggen... Je krijgt het niet uit mijn strot. Anderen zeggen, het zal hier gebeuren vlak voordat de rampen, de toren van God losbarst. Want God heeft ons niet gesteld tot toren. Ja. Deze periode, zeggen ze, is de tijd van verdrukking. Ja. Waarin Joden en Bijbelgetrouwe christenen verdrukt worden. De zielen onder het altaar, uit openbaring 6. Mm -hmm. En dan komt hier begin, de toren van God. Dus ergens tussen in deze periode... Als die verschrikkelijke bazuingerichten gaan plaatsvinden, die je net ja. noemde, dan zal de gemeente opgenomen worden. Maar Messiaanse joden, die zeggen, wel nee, het zal hier pas gebeuren. We zullen hem tegemoet gaan, staat in uh, Thessalonicense, in de lucht. Dan zullen we veranderd worden. Ja. Ons sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aandoen. En het vergankelijke... de Jezus ook een onsterfelijk lichaam ja, ja. Okay. Het vergankelijke moet onvergankelijkheid aan. We zullen hem tegemoet gaan. Als de Heer eraan komt en we gaan hem tegemoet, dan gaan we met hem mee terug naar de aarde. Oké, okay. ga jij dat nog meemaken? Uh, ja, dat verwacht ik wel. Dat... Zo, dus dat is in ieder geval... Een beetje een uitspraak. Dat wel, ja. ja. Nou, ik, ik, ja. We ik, zijn ik... aan het eind van deze aflevering gekomen, Jan. <laughs> ja, leuk. Dus uh, hier moeten we het bij laten. Uh, mogelijk dat we daar in een volgende aflevering nog een keer op terugkomen. Als er, of, vragen, komen. Als er vragen komen uit het land. Uh, en we zullen dit schema ergens in een volgende aflevering ook nog wel laten staan. Uh, zodat we dat af en toe ook nog weer even kunnen duiden. Hartelijk bedankt voor uh, vandaag en ik zie je graag de volgende keer weer terug. Dank.